Jeroen van Kamp met het CNN journaal Coca-Cola en McDonald's, twee belangrijke sponsors van de FIFA... hebben Sepp Blatter opgeroepen om onmiddellijk op te stampen als FIFA-voorzitter. Volgens Coca-Cola is het vertrek van Blatter nodig... om een hervormingsproces op gang te brengen bij de Wereldvoetbalbond. De Zwitserse justitie begon vorige week een strafrechtelijk onderzoek naar Blatter... op verdenking van fraude en wanbestuur. Er loopt al langer een groot onderzoek naar corruptie bij de FIFA... De Franse president Hollande heeft tegen de Russische president Poetin gezegd dat de Russen in Syrië IS moeten aanvallen en alleen IS. De westerse coalitie vermoedt dat de Russen vooral de gematigde oppositie aanvallen. Die strijd tegen de Syrische president Assad. Rusland is een bondgenoot van Assad. Het Nederlands kabinet neemt voorlopig geen besluit over het inzetten van Nederlandse F-16's boven Syrië. De situatie in het land is door de Russische luchtaanvallen nog complexer geworden dan die al was, zei premier Rutte op zijn werkelijkse persconferentie. Tien gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek vinden dat er snel een einde moet komen aan het voortdurende gesleep met vluchtelingen. Dat meldt RTV Noord-Holland. Veel vluchtelingen moeten na drie dagen weer naar een volgende opvanglocatie. Zo reizen ze van sporthal naar sporthal. Dat vluchtelingenlocaties snel weer moeten verlaten is omdat veel opvang op crisislocaties is. En op zulke plaatsen mogen mensen maar 72 uur blijven. De film Gloek Auf van regisseur Remy van Heuchten is grote winnaar geworden op het gala van de Nederlandse film. Hij werd beste film en won ook in de categorieën beste regie, beste scenario en beste camera. Beste acteur werd Martijn Fischer die André Hazen speelt in de film Bloed, zweet en Tranen. Beste actrice ging naar Georgina Verbaan voor een rol in De Surprise. Het weer vannacht droog en tussen de 3 en 7 graden. In het noorden mogelijk mist. Morgen overdag vanuit het zuidwesten bewolking. Maar er blijft ruimte voor de zon en het blijft droog. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. GFM. Live. ZFM. Met. Met nu. het. I'm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 Let's go Punt 9. Zie And I've got gonna...